uur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 16 miljard. Edis stelt dat door het tekort uiteindelijk 125.000 woningen te weinig worden gebouwd en 50.000 te weinig verduurzaamd. Staatssecretaris Van Ark wil dat werkgevers een forse boete krijgen als blijkt dat ze discrimineren bij sollicitaties. Na de zomer wil ze daarvoor een wetsvoorstel voorleggen aan de Tweede Kamer. Volgens Van Ark is het nog steeds niet vanzelfsprekend dat alle sollicitanten evenveel kans maken. Ze wil daarom dat bedrijven in een plan gaan vastleggen hoe zij hun sollicitatieprocedures aanpakken. Bedrijven die niet meewerken of die toch blijken te discrimineren riskeren een boete van 4500 euro. Het Duitse parlement heeft ingestemd met het plan om het gebruik van kolenenergie langzaam af te bouwen. In 2038 moet de laatste Duitse kolencentrale sluiten. En de Duitse regering trekt 40 miljard euro uit om regio's te ondersteunen die door die sluiting worden getroffen. De oppositie in Duitsland en milieuorganisaties vinden dat de afbouw van kolenenergie veel te langzaam gaat. En Ina Adema wordt commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Adema, die 52 is, is nu nog burgemeester van Lelystad. In oktober vocht ze Wim van den Donk op. Opvallend is dat Adema lid is van de VVD en niet van het CDA. Dat is de partij die tot nu toe altijd de commissaris van de Koning leverde in Noord-Brabant. Het weer vanavond droog, vannacht weer regen. Morgen bewolkt, regenachtig, met wind en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu het weekend in. with the band that is that that that's fantastic Catholic, Catholic, Catholic. baby can you listen to me The man of the man of the I love you for me, for yeah. You need to love with me, for love love love When you're at a love You to, to love with me, for me Even though Mesdames, messieurs, le discours quest de retour. Mesdames, ah, messieurs, le disque jockey Zach est de retour. Het gezet van zon.